4 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In West-Friesland is de afgelopen maanden bij tientallen auto's benzine uit de tank gestolen. Volgens de politie komen de aangiften uit verschillende dorpen in de regio Hoorn-Enkhuizen. Die versnijden de benzineleidingen van personenauto's door en laten dan de brandstof uit de tank lopen. De daders lijken een voorkeur te hebben voor de Suzuki-Alto. Een type auto met een vulslang die van buitenaf goed is te bereiken. Afgelopen week steeg de prijs van benzine aan de pomp naar recordhoogte. Opstandelingen in het oosten van Libië hebben acht Britten gevangen genomen, onder wie vermoedelijk zes leden van de elite-eenheid SAS. Volgens hun woordvoerder worden de acht goed behandeld en zal er snel een oplossing worden gevonden. De Britse minister van Defensie Fox zegt dat er inmiddels een kleine diplomatieke delegatie in Benghazi is aangekomen. In Libië ligt nu ook de stad Misrata onder vuur van de regeringstroepen. Misrata ligt op 250 kilometer van de hoofdstad Tripoli.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 Het is Japanse politici verboden om geld aan te nemen van een buitenlander... om buitenlandse invloed op de binnenlandse politiek te voorkomen. Dat dus het in het geval van Mehara gaat om een relatief klein bedrag maakt niet uit. Het ontslag van Mehara brengt de Japanse premier Kan verder in moeilijkheden. Kan leidt een regering die wordt gezien als weinig daadkrachtig. Het weer droog, veel zon en ongeveer zes graden. Morgen en dinsdag blijft het droog en zonnig. De temperatuur ligt dan nog een graad hoger. Dit was het NOS Journal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A1. Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiderslot en Knopendiemen 5 kilometer. Dat heeft te maken met de werkzaamheden daar. Want verderop is de weg dicht tussen Knopendiemen en Knopend Watergasmeer tot maandagochtend vroeg. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Utrecht. Een aanrijding op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen de knopende Badhoevedorp en de Nieuwe Meer staat 2 kilometer... en naar twee rijstroken dicht. En op de A9 ook maar richting Amstelveen... tussen Alfred haardem zuid en knopende Raasdorp 2 kilometer. Mijn telefoon gaat ook niet uit naar kantooruren. Ik ben ondernemer.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 Vier minuten over vier. Daar gaan we weer volgende ronde van langs de lijn. Begint bij Groningen. Herakles Richard van der Maden. Veel frustraties over en weer. Het gaat nog steeds niet goed met FC Groningen. Is de weg volledig kwijt. Staat achter met 1 tegen 3. Nu lag Borkuna weer op de grond. En zou Vlederes daar hebben uitgedeeld, die een minuut geleden een gele kaart kreeg. Maar Koesubouyouk geeft niet nog een keer geld. Er kan nog van alles gebeuren in deze wedstrijden. Maar de thuisploeg zit absoluut niet goed in dit duel. Thuisclub die niet goed in het duel zit, geldt dat ook voor Utrecht tegen Roda Ragnar? Absoluut, staat met 1-0 achter. 16 minuutjes nog, misschien ietsje meer met blessuretijd meegerekend. Maar Utrecht moet het spel maken. Hele kleine kansjes krijgt het een keertje met de kogel ervoor zet op het plan. Wordt zo'n poging geblokt en Roda staat met veel mensen achterin. En houdt voor ons nog stand. 1-0 voor voor de Limburgers. Thuisclub die er wel goed in zit, maar de bal niet. Herenveen freinoord Ronald. <laughs> ja, daarmee heb je alles gezegd, want Herenveen lijkt niet te willen scoren. Nog een kwartier en het is nog altijd 0-0. Assaidi oog en oog met Van Dijk, liet Vlaar nog even tussendoor komen. En net op de rand van buitenspel. Dost weggestuurd over de rechterkant. Ging richting Van Dijk. Op de punt van het strafschopgebied Is de keeper de spits van Heerenveen toch nog te baas. De kosten van een bloedneus. Maar het is nog wel altijd 0-0. Met nu nog 14 minuten en een corner voor Heerenveen aanstaande. EK indoor atletiek en die uitkamp. 800 meter bij de vrouwen. juist zien finishen. Jeff Genia. Zinorova leek... De zekere overwinning van Jennifer Meadows leek. Die haalde de zekere overwinning van Jennifer Meadows even onderuit. Want in een ultieme eindsprint won de Russische van de Engelse 1 en 2 dus. En op de derde plaats ook een Russische Roestanova. Schaatsen dan de kilometerfinale Wereldbeek. Sebastian Timmerman. Het is bijna eng. Zo goed de generale repetitie is voor de weken afstanden volgende week in Insel. Irene Wüst wint haar tweede overwinning van dit weekend. Ze won ook al de 1500 meter. Marit Leenstra tweede. En ook de derde plaats gaat naar Nederland. Laurine van Riesen, Leenstra, Wust en Boer naar dat WK. Christine Nesbit dan op de vierde plaats slechts haar uh, eerste nederlaag van dit seizoen. En de World Cup wint ze ook niet, want die wordt gewonnen door Heather Richardson. Lara Amsterdam, nog altijd in evenwicht, Tim Steens. Jazeker, nog zeven minuten te spelen, nog steeds 1-1. Het is op dit moment uh, 11 tegen 10, want bij Amsterdam heeft Geert-Jan Dirks een gele kaart gekregen. Hij maakte een opzettelijke overtreding binnen de 23-meterlijn. Het leverde Lara de derde strafcorner op, maar dat leverde geen treffer op. Geert-Jan Dirks wel op de strafbank dat betekent dat Laren met 11 tegen 10 Amsterdammers gaat proberen nog deze overwinning uit het vuur te slepen. Dan hebben we natuurlijk het NK tafeltennis, Mark Brasser. Is de vrouwenfinale al klaar? De vrouwenfinale is, is klaar inderdaad. Die ging ja, zoals verwacht, tussen Li Zhao en Li Jie. Het was, uh, vandaag, is vandaag de 27 e verjaardag van, uh, van Li Jie. Ja, een cadeautje kreeg ze niet uh, van Li Zhao. Want uh, Li Zhao won deze finale met uh, 4-2 en werd zo voor de zevende achterin volgende keer Nederlands kampioene. Ronald van der Geer Heerenveen Feyenoord Ongelooflijk, ongelooflijk. Castanjos loopt naar het vak. houdt een rouwband omdat de vader van de Mulder is overleden. Draagt Feyenoord deze rouwband, houdt hij omhoog, want hij heeft Feyenoord op een 1 voorsprong gezet. Heerenveen kreeg kans op kans, een uitbraak van Feyenoord via Castanjos. Uiteindelijk krijgt hij de bal, nadat hij een combinatie zoekt met de omvergevallen Leerdam, krijgt hij de bal met een gelukje mee. Staat hij oog en oog met stoer Elkart en schiet hij die bal binnen. Het is werkelijk ongelooflijk wat hier gebeurt, maar Luc Castanjos brengt Feyenoord aan de leiding. Ain't hey, no. To that unanswered question My mind's heart had to know I heard it call While wandering through the darkness I'd walk a million miles to find that endless voice That speaks to me when I am in temptation Echoing my choice He said seek ye shall find Been with you through all time. If you're thirsty, I will quit you with my love. And if you're hungry, I will. The world to try, try, j -j -j love They only the love that can bring peace in Try, try, So won't you Jai. try Try your uh, love. We gaan naar Tim Steens met Hockey laag Amsterdam. Ja, verrassing hier. Want Laren heeft de leiding genomen. Met nog zo'n drie minuten te spelen in die tweede helft. Dat was de vierde strafcorner voor Laren. Daarvoor ging een actie van Roderick Hubert aan vooraf. Maar een overtreding van Roof. Die moest hem stoppen. En dat leverde Laren die strafcorner op. En die werd binnengepusht door Eddie Ockende. Een van de vier Australiërs. Een van de twee trouwens die in het veld staan vandaag. Maar hij pushte hem onberispelijk hoog in de kruising. Achter Doelman Klaas Wering. En zo ja, gaat Laren je toch misschien voor een verrassing zorgen. Door Amsterdam de koploper te kloppen. Want de wedstrijd voor de winterstop. Toen won Amsterdam dan nog maar liefst 7-3 toen in het Wagenstadion. Dat was de, toen de tweede wedstrijd van de competitie. En dat heeft Laren natuurlijk in zijn achterhoofd gehouden. Want ze verdedigde vandaag heel goed en compact. En uh, gokte een beetje op de counter met Roderick Hubert, ik noemde hem al. En dat, uh, tot nu toe is dat uitstekend gelukt. Want de ploeg leidt met toch zo'n 2 minuten te spelen met 2-1 tegen Amsterdam. Ronald van der Geer kijkt naar een wedstrijd. Het staat 1-0 voor Feyenoord, Ronald. Ja, wonderbaarlijk. Want Herenveen heeft echt 10 mogelijkheden gehad. Nu weer een schot van Aceidi. Dat geblokt wordt door Stefan de Vrij. En in de handen terecht komt van, van Rob van Dijk. Nee, een wonder eigenlijk. Want Herenveen is aan het drukken. Is continu op de helft van de tegenstander. En dan komt Feyenoord er één keer uit. En met een gelukje krijgt Castanjos, die de actie ook begint. Een combinatie op wil zetten met Leerdam. Die staat dan weer bij Breuer. Randstras op gebied. Leerdam gaat onderuit. En Breuer krijgt die bal tegen zijn voet geschoten. En gaat ongewild de combinatie aan met Castanjos. Ja, en dan schiet hij hem dus achter stoer Ellegard. En staat Feyenoord dus geheel tegen de verhouding in op een, op een 1-0 voorsprong. Maar we gaan naar Ragna. gaat niet mee. 8 minuten voor tijd. Gelijkmaker van Utrecht. En Leon de Kogel is de doelpunt te maken. Hij wordt door Ricky van Wolfswinkel aan de rechterkant van het veld weggestuurd. De slijding van Rona van Addo is mis. En dan vindt de Kogel de lange hoek en is het toch gelijk. Woede bij Willem Jansen. Zie ik nu. Want hij smijt de bal werkelijk op de grond. Vond dat dit te volkomen was geweest. Kan zo zijn, de bal zit erin. En de invaller voor Utrecht doet het: Leon. De Kovel. komt hij. Ronald, pak maar weer op, jongen. Zeven minuten nog in het Abelensa Stadion Met die 1-0 voorsprong voor Feyenoord. Dus de gemaakt door Lucas Stagnos. Nu een lange bal van Vlaar richting Miaichi. Maar die kan er niet aankomen ten opzichte van Jan Maat. En de bal gaat via de Heerenveen-verdediger terug naar Stoer-Ellegard. Lange bal van hem. Elm inmiddels in de ploeg gekomen bij Herenveen Voor Mika De Twee lange mannen dus voorin nu bij de Vriezen. Dost en Elm. Het zal wat opportunistisch voetbal tot gevolg hebben. In de slotfase moet ook wel. Want Herenveen wil natuurlijk en moet uitkomen. Eigenlijk ook wel een doelpunt maken in deze wedstrijd. Anders wordt het de middag van Lucas Tanjos. De man die eerder deze week al een prachtig contract tekende met Inter. En net als uh, ja, eerbetoon aan de overleden vader van, uh, van Erwin Mulder, de doelman. Het, uh, de rouwband omhoog hield. En het, heel, het hele feyenoord daar achter de goal van Stoer-Ellegard ontplofte werkelijk. Wat kan Heerenveen nog in deze wedstrijd? Met uh, Jonga pin wordt opgejaagd door Wijnaldon. Moet dan vanaf de middenlijn helemaal terug naar Stoer-Ellegard. Die staat een meter of tien voor zijn strafschopgebied. Lange bal van hem. Richting Elm. Kan Elm doorkoppen. Ja, dat kan die wel. Maar niet naar een medespeler. In de voeten van de Vrij. De Vrij levert dan weer in. 10 meter over de middellijn naar Breuer. Breuer in de as van het veld. Kijken, opgejaagd door Mewes Wordt dan ook weer teruggedrongen. Terwijl Ron Jans nu staat te gebaren. Van de het breed. Probeer iets. Ja, er staat eigenlijk zijn ploeg aan te moedigen. Maar geeft vooral aan. Ja, we kunnen wel met twee spitsen spelen. Maar probeer vooral ook die buitenkant te benutten. En dan de voorzet te geven. Op even die twee lange mensen. Nu geeft Elm de bal aan Juris iets. In de as van het veld. Strasopgebied in. Maar dan is er altijd een feit. Feyenoord-Been dat dan de voet dwars zet. In dit geval behoorde dat been toe aan het lichaam van Jules Sverts. En is Feyenoord weer even uit de zorgen. Daar komt Heerenveen weer met de Kruiswijk. Weliswaar nog op eigen helft. Bal naar voren naar Berens. Die komt van rechts naar binnen. Achtervolgd door de Klerk. Krijgt de bal wel weg. Maar in de voeten van De Vrij. De Vrij stoomt dan op en stuurt Castanjons weg. Op de rand van buitenspel wilde ik zeggen. Maar maakt daar maar van over de rand. Want de vlag gaat namelijk omhoog. Van vijf minuten in het Abellenza Stadion. En Feyenoord tegen alle verhoudingen in. Nogmaals even benadrukt op een 1-0 voorsprong. Utrecht gekomen bij Roderach naar NU. Vijf en nu. half minuut nog om er een overwinning uit te slepen. Laatste overwinning was op 23 januari voor de Utrechters. 1-1 na 85 minuten bijna spelen hier. Dat was die wedstrijd toen tegen Ajax op 23 januari. Daarna heel veel gelijke spelen uitschakeling in de beker. Maar misschien dat Utrecht over een soort doodpunt is heen gegaan. Wie zal het zeggen? De trap van Titon komt terecht op het middenveld. De doelman van Roda bereikt Sucu Die kan eigenlijk weinig met de bal. Strootman er even tussen. Roda mag gaan gooien. Aan de overkant van het veld met de vouw. Pakt nog één of twee meters, denk ik. En dan gooit hij de bal in richting Wielaard. Bal gaat achteruit. Roda helft weer op. Daar is de kogel. Han van de gelijkmaker. Verdedigen nu met schut bij Utrecht. de hoogte van het eigen strafstofgebied. Dat is goed. Jansen pakt wel op. Sucu aan de buitenkant punt strafstopgebied bijna. Dan is het Scobo die laat lopen. Jonker die er niet aankomt. En Utrecht in de tegenstoot. met uh... In de as van het veld, de man die zo graag wil, Strootman. goede bal weer op de kogel, maar die wacht wat met het aannemen. Komt niet in de bal. 1-1 hier, maar bij jou Richard. Ongelooflijk, het is 1-4 geworden zelfs voor Herakles Almelo in de wedstrijd tegen FC Groningen. De tweede goal van Armenteros in de omschakeling. Groningen opportunistisch met alle mensen naar voren. En in de tegenaanval is het dan met heel veel ruimte natuurlijk. Armentier als uiteindelijk die Luciano verschalkt. En zo wint Heracles Almelo deze wedstrijd. Misschien een klein beetje geflatteerd. Maar in de tweede helft waren de Tukkers toch duidelijk beter dan Groningen met maar liefst één vierde. Dat zijn keiharde cijfers met als gevolg dat er toch behoorlijk wat onrust, denk ik, zal ontstaan hier in Groningen. Want uh, dat zijn ze niet gewend. De vierde plaats raakt Groningen kwijt. Herakles komt op 31 punten. Ja, en dan mag je ook vaststellen dat de opdracht voor Peter Bos, de trainer, vervuld is. Hij kreeg als taak van zijn voorzitter om uh, Herakles zo snel mogelijk in uh, veilige haven te loodsen. En dat is toch vrij snel gelukt, want uh, daarna komt de competitie is voor Herakles na vanmiddag heel, heel ver weg. 1 tegen 4 in deze wedstrijd tegen FC Groningen. Met twee goals van Armenteros, twee goals van Everton. Een goed begin van Groningen, dat wel met de goal van Tadic. Maar daarna is er controle geweest, met name in de tweede helft van Herakles. Dat deze wedstrijd dus gaat winnen. Hockey is afgelopen bij Laren Amsterdam. 2-1 heeft Lager gewonnen. We gaan weer naar Herenveen. Fijn, kan Herenveen nog wat, Ronald. Het probeert het wel, maar de overtuiging is er een beetje uit. Het wordt ook allemaal wat makkelijk. Feyenoord staat dus op een 1 voorsprong met nog 2,5 minuut. Maar het is met helm en Dost voorin natuurlijk gewoon vooral pompen. Maar dat moet je misschien niet doen. Je moet met wat overleg blijven spelen. En daar slaagt Heerenveen niet in. En Feyenoord gelooft natuurlijk in die overwinning. Is dan verlost van dat uitcomplex. Want even voor alle duidelijkheid. 6, nee 7 maart van het, jaar, van het vorige jaar won Feyenoord voor het laatste uitwedstrijd. Toen bij Rode JC. En dus een kalenderjaar vol de bus ingestapt zonder drie punten. En misschien gaat het vandaag wel gebeuren. Maar dan is het wel een gestolen overwinning. Jurisic vindt de Breuer in het schasselgebied. Aan de linkerkant van het schasselgebied van Feyenoord. Bal terugleggen naar de punt van het schasselgebied. Açaï, die komt van links naar binnen. Kapt Slets Schiet dan in één keer. En Van Dijk met een redding. Hij was op zoek naar het linkerbeen. Kreeg uiteindelijk de ruimte. Maar Van Dijk staat zijn mannetje wel. Ondanks dat hij toch wel een tikje op het hoofd heeft gekregen. Na die actie 1-1. Met Dost, waar hij dus een herenveentreffer voor kwam. Nu heeft hij hem goed te pakken, Van Dijk. 42 jaar. En hij trapte maar weer eens ver weg. Wel op de voeten van Jong Aping. Komt hij weer terug naar de Feyenoordhelft. Waar die door Leerdam wat onnauwkeurig wordt behandeld. Jans eventjes aan de bal. Geeft hem gauw aan Jonga Ping. Want halverwege de helft van uh, Feyenoord mag er nu ingegooid worden. Aan de linkerkant. Uh, Asaidi krijgt hem. Weer terug naar Jonga Ping. Jonga Ping draait even weg bij Leerdam. Moet dan op zoek naar een afspeelmogelijkheid. Maar het is daar vol op die helft van Feyenoord. Zomaar in de voeten van Wijnaldum. Nou, daar gaat Feyenoord eruit. Met Castanjos rechts mee. En Niaïci links. Ik zou voor Castanjos kiezen. Want Niaïci zit niet echt in de wedstrijd. Het wordt een schot. In één keer van Castanjos op de rechterpunt van het Strasromgebied, dat voorlangs de, de goal zelt van uh, Stoer Ellegaard. Het blijft dus 1-0 voor Feyenoord met nog een minuutje officiële speeltijd. Utrecht dan weer tegen Roda 1-1. Anderhalve minuut toch, vrije trap Roda voor de keeper. Twee meter buiten het strafschopgebied van Roda JC, daar ligt de bal. Titon trapt, opent aan de rechterkant, Koboe en die kop door. Zoeken naar Jonker, vindt hij inderdaad, bal teruggekopt tot bij Sucu in. Jansen op de kop van het strafschopgebied, maar Cornelissen. Nijholt dan, in de ploeg gekomen voor Silberbouwer. die zwak was en vooral bezig was met het uitschelden van ploeggenoten. Utrecht valt aan, bal loopt door bij Addo, maar de kogel komt er niet aan. Uitgestoken been dan van Aldo. Braamhaar gaat maar eens even kijken hoe het met de spit van Utrecht gaat. Maar dat lijkt allemaal wel te gaan, want die staat erop. En Utrecht krijgt een vrije trap op 10 meter over de middenlijn. Dat is zo'n beetje waar de bal ligt. En Mertens moet vanaf links komen richting de as van het veld. Want uh, hij moet deze vrije trap gaan nemen. Dat doet hij snel richting Duplan. Aan de rechterkant. Duplan voor de voorzet. Nee, eerst Jonker uitkappen. Dan de bal te laag ingezet. En vormer ertussen. Er kan er nog eentje vallen. Maar voor wie is de vraag? Want uh, Riado Meulens gaat nu lopen voor Roda. Ingevallen ook aan de rechterkant. Strootman in zijn nek. Een van de roergangers vanmiddag weer bij Utrecht. Nog altijd Meulens aan die rechterkant, is Strootman nu kwijt, maar aangeschoten tegen een Utrechts been. En dan kan Wuitens, de man die de penalty veroorzaakte die door Jonker werd benut, hij kan uitverdedigen. Wel Meulens, die kan oppakken. De voorzet is strak en best hard. Maar Vorm plukt de bal uit de lucht als we nog 10 seconden officiële speeltijd hebben. 1-1. Ronald van der Geer, Heerenveen Feyenoord. Nog altijd een 0 voor Feyenoord. Drie minuten extra speeltijd op dit moment ingegaan. Als Rob van Dijk een doeltrap mag gaan nemen. Omdat een schot van green Time. Na nou wel een aardige combinatie van Hereveen, Waar ook Bas Dos bij betrokken was. Uiteindelijk naast de goal van Feyenoord zelt. En het is logisch dat de ervaren Rob van Dijk zo zijn tijd neemt. Met het nemen van die doeltrap. Drie minuten dus slechts erbij. Terwijl het spel toch geruimdheid tijd heeft, heeft stilgelegen. En wat zal Hereveen dan als de stand zo blijft. Een kater overhouden aan deze wedstrijd. want een kans heeft de ploeg van Jans gecreëerd. Wat goed heeft men ook gevoetbald vandaag tegen Feyenoord. Maar Feyenoord gaat via Lucas Castanjos, die nu wordt weggestuurd in de counter. Castanjos schiet wel, maar schiet de bal naast. Als hij vanaf de rechterkant het strafstopgebied in komt. En dan mag Stoer Ellegard veel sneller dan Van Dijk dat deed, natuurlijk een doeltrap nemen. Doet hij richting de middenlijn. Moet de Breuer de lucht in? Moet verlengen op Elm? Nee, Leerdam kopt weg. Kopt hem weer naar de helft van de Vriezen toe. Waar Wijnaldum dan maar weer de bal de diepte in stuurt. En dan loopt er altijd wel iemand achteraan. In dit geval Leroy Ver, maar die zwaait wat met zijn armen. Kruiswijk is het slachtoffer. Vrije trap die Stoer Ellegard weer snel neemt. Weer een lange bal op de helft van Feyenoord, doorgekoppeld door Dost, Berens en dan Dost. Dost, drie meter voor het schapsopgebied, paas naar Aert, Jurisic, linkerkant, Jurisic met gevoel tegen Leerdam aan. Geen penalty, geen Hens, Azaidi dan nog, Azaidi, hij schiet, nou, 30 centimeter naast de paal. en zegt dan, ja, er werd toch Hens gemaakt door Leerdam in eerste instantie, maar Liesveld wil nergens wat van weten. Zegt alleen, Veen, je mag een corner nemen en daar moet je het mee doen. Nou, dat gaat Roy Berends dan maar doen. Alles en iedereen van Heerenveen een beetje mee. Nee, Stoelka durft het niet aan. Maar verder staat iedereen nu in het schapsopgebied voor Rob van Dijk. Op die corner te wachten die van Roy Berends komt. Vanaf de rechterkant draait een beetje weg. Slecht genomen eigenlijk. Ver zit ertussen. Berends mag nog eens. Geeft dan een voorzet. Die over de goal van Feyenoord zelt. Ja, dan weten we dat het anderhalve minuut gaat duren voordat Rob van Dijk weer een doeltrap gaat nemen. Hoewel Dostum de helpende hand toereikt. Nee, Rob van Dijk denkt, nee, die bal moet toch echt ergens anders liggen. Legt hem weer op een ander plekje. En zo gaat Feyenoord waarschijnlijk toch die overwinning hier stelen in uh, Friesland. Want het, is, uh, het valt niet genoeg uh, te benadrukken dat Heerenveen via Dost, via Asaïdi, via Narsing, ja, via Grindheim en via Vairine kansen heeft gehad om op voorsprong te komen. Maar het is de Friese niet gegund vandaag. Elm dan nog eens een keer op de helft van Feyenoord. Bal naar de linkerkant, naar Breuer, weer naar Elm, weer naar Asaïdi. Zo heeft Heerenveen wel balbezit, maar laat het nu Feyenoord tussendoor komen met Leerdam. Die echt niks anders kan bedenken dan die bal heel ver naar voren te schieten. En dan mag Heerenveen dus nog uh, gaan Ingooien, want die bal is over de zijlijn. Been wijst op zo'n horloge. Zegt uh, tegen Liesveld: hadden we de klokjes maar gelijk gezet voor de wedstrijd? Dan wist ik dat het klaar was. Het is nog niet klaar, want Dost verlengt nog een keer naar de linkerkant. Açaidi met Swerts. Açaidi kan door richting de achterlijn. Kan nu een voorzet geven, maar weer een slechte voorzet. Wat Berens dus net deed, doet Açaidi nu. Bal gaat over de goal. En dan maakt Liesveld een einde aan deze wedstrijd. Herenveen had moeten winnen, maar doet het niet. En Feyenoord voor het eerst sinds 6 maart vorig jaar. Een uitoverwinning voor de ploeg van Mario Been. Matchwinner is Luc Castanjos, want hij bepaalt de uitslag op 1-0 in Rotterdams voordeel. Groningen-Heracles ook afgelopen, 1-4. Utrecht-Roda 1-1, loopt nog, Ragnar. Laatste teller van de wedstrijd, de drie, drie minuten blessuretijd zit erop. Het is 1-1, vrije trap voor Roda, maar Jansen komt niet aan de bal. En dan wordt de bal weggehaald door Strootman. Bij Utrecht nog naar voren gespeeld, Braamhaar blaast dan voor het laatst. En dan zit de wedstrijd erop wordt het voor de vijfde keer achter elkaar gelijk in een wedstrijd van FC Utrecht... dat dure punten laat liggen in de strijd om de play-offs. En Roda stond dus lang op voorsprong tot de 82e minuut. En toen zagen we de gelijkmaker van de kogel. En laat ik het voor één keer zeggen, hij kogelde de bal er van de rechterkant in. Maar ja, dat is voor Utrecht eigenlijk niet genoeg in een thuiswedstrijd als deze. Drie uitslagen dus van de wedstrijden. Groningen, Herakles 1-4. U hoort het goed. Utrecht, Roda 1-1. En Feyenoord is een eerste over. Uit de overwinning sinds een jaar bij Heerenveen. Heerenveen Feyenoord 0-1. Zometeen om half vijf begint Ajax tegen AZ. Maar er is nog veel meer sport vandaag. Bijvoorbeeld de twee Nederlandse deelnemers aan de Meerkamp. De, de EK, de zevenkamp in uh, Atletiek in Parijs. Ze belanden dus net naast het podium. Elko Sint-Nicolaas werd vierde. Ingmar Vos eindigde als vijfde. waar mooie prestaties net geen podium dus. En die houtkamp praat daarover met deze twee Meerkampers. Eerst maar beginnen met Elko Sint-Nicolaas. Ik denk dat bij jou... Uh... Wisselende moods, zoals het zo mooi heet. Wisselende gevoelens. Ja, begon, uh, begon niet goed. Eerst twee onderdelen, daarna uh, goed teruggepakt met kogel. Hoog net iets minder dan ik had gehoopt, maar moest ik tevreden mee zijn. Horde, wat moeizaam. Goede polstuk, maar dat had ik ook wel ergens een beetje verwacht. Ja, dan uh, zo hard gelopen, als ik kon in Duits, ja, dan drie punten kort. Dan uh, heb je wel een Nederlandse koor met 104 punten, maar dan... Uh, ja, zal ik maar niet zeggen hoe ik me nu wil. Nee, want de vierde plaats is de meest verschrikkelijke plaats die er is. Ja, als dat drie punten is, dat is ongeveer 0,3 seconden de duizend. Dan uh, kan je zelf wel voor je kop slaan. Maar goed, ik heb gelopen wat ik kon. En, uh, meer... had, hadden jullie een, een, een bepaald uh, tactiek? Want je liep met tweeën in die uh, duizend meter uh, in één race. Had je een tactiek? Nee, nee uh, Ingma en ik wilden allebei zo hard lopen als we konden. En ik had eerst het dus idee naar Dier volgen. Maar ja, toen uh, die zo belachelijk hard van start ging, dacht ik van... Uh, Ga maar lekker. Ik uh, ga proberen het brons te verdedigen. En ik moest uh, ongeveer drie seconden goed maken op Romancevelen. Ik had geen flauw idee waar de liep. Ik liep zo hard als ik kon. En zeker de laatste stuk ook nog eens. Meer zat er niet in. Nu zit je aan de Europese top. Wat ontbreekt er nog aan om wereldtop te zijn? Nou ja, over de hele linie moet alles nog iets beter. Dan uh, kan ik met de wereldtop wel meedraaien. Maar uh, vandaag, uh, of dit weekend, kwam niet alles eruit. Dus je dan toch hier vierde wordt en, dik Nederlandse koerscourt, scoort, dan moet ik wel tevreden zijn. Maar ik had uh, meer gehoopt. En, uh, ja, het is jammer als het er nu niet uitkomt. Prachtige vierde plaats voor Elkers en Nicolaas. maar een hele mooie vijfde plaats en een schitterend persoonlijk record voor Ingmar Vos. Ben je tevreden? Um, ja, ik ging van huis af. Ik wilde 6000 punten halen. Um, en bij de eerste vijf zitten. Nou, dat is allebei gelukt. Beter dat ik bij de verspringen wel redelijk geblesseerd ben geraakt. Uh, ja, dus dat was niet ideaal. De kogel was dan nog wel redelijk, maar het hoogspringen heb ik gedaan met uh, heel veel pijnstillers en toen een uh, flinke tape er en dat hielp ook nog niet. Dus toen heb ik een lokale uh, ja, verdoving gehad met de spuit erin. En dat deed wel behoorlijk pijn en ja, dat is wel verdoofd, maar ja, ik heb geen gevoel meer in de afzet. Veel punten verloren bij het hoogspringen. Toen vanochtend eigenlijk uh, na de warm-up pas besloten om wel te gaan lopen. Maar dan is het bijna een wonder dat jij nog vijfde wordt. ja. Dus er hadden misschien ook wel wat meer ingezeten denk ik. Maar uh, ja, je moet maar, zeg maar roeien met de riemen die je hebt dan. En uh, ja, hoorden was nog redelijk. <coughs> of tenminste gewoon goed eigenlijk. Pols ook weer op evenaring. En de, en de duizend uh, ja, ging bij 600 eigenlijk al zuur. En uh, twee weken geleden was dat pas bij uh, 800. Maar ik kon toch in dezelfde tijd finishen geloof ik met 2,41. Dus uh, ik moest vijfde uh, worden van dus En uh, gelukkig. Uh, werd ik vijfde met dezelfde als nummer zes. Maar zal wel op uh, individuele prestatie uh, gegaan zijn, denk ik. Nou zitten jullie allebei, Eelco en jij, uh, Europese top. Hè? Je bent bij de top vijf. Uh, wat moet er van jou nog veranderen en verbeteren om echt die, dat stapje te maken naar de absolute top? Uh, nou, ik ben wel op de goede, goede weg. Polsen moesten gewoon een hele flinke inhaalslag maken. Die hebben gelukkig nu gedaan, afgelopen winter, Vorig jaar, van 4,50 naar 4,80 nu, dat zijn veel punten. Ja, je moet echt boven die 5 meter gaan komen? Ik moet naar de 5 meter toe. Uh, ja, voor de rest wat constant te worden met verspringen bijvoorbeeld, ja, dan ben ik in vorm. Dan ben ik gewoon een stuk sneller, ja, dan moet ik gewoon leren die, die snelheid nog om te zetten in een goede sprong. Al met al heeft Nederland weer laten zien dat er toch wel best aardige atletiek wordt in Nederland. Dat denk ik wel, en ik denk dat ook steeds meer, uh, het niveau steeds meer omhoog gaat. Dus dat is wel belangrijk voor de sport en... Uh, ik denk dat je je eigen niveau er ook wel mee omhoog gaat. Zo. Tien kampers, dus vierde en vijfde op dat EK. Bij de zeven, kamp de zeven kampers, moet ik zeggen. Want we doen dat binnen. En buiten doen we tien eh, onderdelen. Maar binnen doen we er natuurlijk zeven. We gaan het hebben over het Nationaal Kampioenschap Tafeltennis. Mark Brasser, de mannen. Een uh, ja, toch wel uh, verrassende finale. Een beetje verrassend, kan je misschien beter zeggen. Want uh, ja, de organisatie had erin geschat dat de finale zou gaan tussen Barry Weijers... als eerste geplaatst en Daan Sliepen, de nummer twee van de plaatsingslijst. Maar uh, die gingen er allebei in de halve finale uit. En dus gaat de finale nu tussen uh, Martijn de Vries en uh, Liu Chang. En die Liu Chiang, ja, dat is toch wel een, een apart verhaal. Een dertiger ver in de dertig, 38 jaar is hij geloof ik, geboren in China. Ja, hij speelt in de Nederlandse competitie. En dan zijn de regels zo uh, van, van, de, van de Nederlandse tafeltennisbond, van dit NK... dat als je in de Nederlandse competitie speelt... Uh, dan mag je ook aan het Nederlands kampioenschap meedoen. En zo kan het dus zijn dat er een Chinees... want hij heeft niet de Nederlandse nationaliteit. Hij heeft wel een verblijfsvergunning voor voor onbepaalde tijd. Maar dat er dus een Chinees in de finale staat van het, van het Nederlands kampioenschap... dan zijn we dat natuurlijk... Aan Chinese namen zijn we wel een beetje gewend geraakt tijdens het, tijdens het NK. Maar hij heeft dus niet de Nederlandse nationaliteit. Hij heeft het moeilijk, die Liu Chang. Hij staat dik achter. Hij heeft de eerste drie games verloren. 11-6, 11-7 en 11-5. In het voordeel van Martijn de Vries... die ook in de, ja, in de vierde game ver voor staat. 5-3 is het. Dus het ziet er naar uit dat Martijn de Vries hier een Nederlands kampioen gaat worden. Een nieuwe Nederlands kampioen, hij is het nog nooit geweest. Hij natuurlijk jarenlang de hegemonie gehad van Danny Heister en Trinko Keen. Dat duurde van begin jaren 90 tot nou ja, 2008. De, de winnaar van, van vorig jaar, Michel de Boer, is er niet bij. Hij heeft een enkel blessure, hij kan zijn titel niet verdedigen. En deze twee jongens hebben er nog, zijn nog nooit Nederlands kampioen geworden. Dus er komt sowieso een, een nieuwe Nederlands kampioen bij de mannen. En het ziet er naar uit dat dat hier in lampen gaat. Want dat moet je zeggen dit weekend geloof ik, dat dat Martijn de Vries zal zijn. Hij lijkt dus met 3-0 in games. Radio 1. Het NOS-journaal. Half vijf, hier is Martijn Nijhuis. De nieuwe Ierse regering zal zich houden aan de financiële doelen... die zijn afgesproken met de Europese Unie en het IMF. Wel zal de nieuwe premier, Kenny, proberen om de rente die de EU en het IMF rekenen... voor de miljarden die ze hebben uitgeleend omlaag te krijgen. De hoge rente bemoeilijkt het economisch herstel, zegt hij. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken heeft zijn ontslag aangeboden... omdat hij geld heeft aangenomen van een Zuid-Koreaan. Japanse politici mogen geen geld aannemen van een buitenlander... om buitenlandse invloed op de Japanse politiek te voorkomen. En in West-Friesland is de afgelopen maanden benzine gestolen... uit tientallen auto's in de regio Horn-Enkhuizen. Vooral de Suzuki-auto is populair bij de benzinedieven. De vulslang van dat type auto is van buitenaf goed te bereiken. En tot zover de hoofdpunten. Het weer. Hier is Erwin Krol. Vlieland, Texel en de noordelijke helft van Noord-Holland, die hebben een grijze dag doorgemaakt. Er is namelijk veel bewolking. Maar voor de rest is het zon overgrote in Nederland. En die bewolking die daar zit in het noordwesten, die verdwijnt. Dat betekent dat het vanavond en vannacht helder is. Het gaat 3, 4 graden vriezen. Lokaal 5. En morgen overdag prachtig zonnig weer. Er waait een zwakke tot matige zuidoosten. De wordt een graad of 7, lokaal 8. Dat is weer een graadje warmer dan vandaag. Dus geniet u daarvan als u de mogelijkheid heeft. Dinsdag kunt u nog een keer genieten. S'nachts is het Verhelder gaat het een graad of vijf vriezen, maar overdag veel zon weer. En dan wordt het denk ik zelfs een graad of negen gemiddeld. En vanaf woensdag wordt het nog warmer. Dan wordt het zelfs overdag een graad of tien. Maar ja, dan wel met veel bewolking en af en toe regen. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muidenknopen die met twee kilometer door de werkzaamheden. En op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Afrit Haarlem Zuid en Bad 2 twee kilometer. Twee minuten over half vijf. U krijgt eerst een uitslag uit de Premier League. Liverpool niet zo goed draaien in dit seizoen. Maar vandaag met 3-1 winnend van koploper Manchester United. Drie doelpunten van de man die altijd speelt. Wie er ook wordt aangekocht. Dirk Kuyt scoorde daar drie keer. Half vijf wedstrijd. Laatste wedstrijd van dit weekend. Ajax-AZ. Frank Wielaert. Anderhalve minuut bezig. Nog 0-0. En uh, ja, het is natuurlijk de vraag. Gaat Ajax weer aanhaken bij die twee ploegen aan kop? Die uh, gisteren allebei wisten te winnen. Het verschil met PSV is acht punten. Het verschil met Twente is vijf punten. En de wetenschap natuurlijk dat dat zonder El Hamdawi gaat gebeuren. Afgelopen week uit de selectie gezet. Vanaf morgen meetrainend met uh, jong Ajax. Vandaag dus er niet bij. En de oplossingen zijn gevonden in de vorm van de Zeeuw en Blind die meedoen. En Dat betekent dat Eno op de bank zit. En uh, dan heb je verder de gebruikelijke uh, namen bij Ajax in de basis staan. En met uh, Siem de Jong dus in de punt van de aanval. Maar dat leidt geen twijfel als Elham de er helemaal niet bij is natuurlijk. En bij AZ, hoe lossen ze het op dat Wermbloom geschorst is en dat Viergever geschorst is? Nou, daar komt uh, Valkenburg voor in de, in de basis. En Mooisander, die net terugkomt uh, van een schorsing staat weer centraal achterin uh, bij de ploeg uit Alkmaar. Ajax in de beginfase veel in balbezit met de Zeeuw. Even terugleggen naar uh, Alderwereld. Krijgt een tikje, zegt Blom, en dus een uh, vrije trap. Ook al heeft Ajax wel gewoon balbezit en mag al de wereld uh, op een totaal andere plek de vrije trap nemen. Het spel gaat in feite gewoon door. Alleen is de bal eventjes tussendoor stilgelegd. En kan Ajax dus proberen rustig door te combineren via uh, de zeeuw. En achterin uh, daar Anita, die op het middenveld uh, terecht is gekomen. De afgelopen periode onder uh, Frank de Boer. Ajax rustig opbouwend, zoekend naar de vrije mensen via al de wereld. Aan de rechterkant uh, van de wiel aangespeeld weer terug richting Stekelenburg. Het is een beetje aftasten in die eerste minuten van uh, dit duel. Drie minuten zijn we onderweg in de arena. Ajax moet dus winnen en AZ kan ook hele goede zaken doen als het gaat om Europees voetbal. Voor beide dus een bijzonder belangrijk potje. Prachtige atletiek EK-indoor-finales en die oudkamp in Parijs. Ja, we hebben weer een paar prachtige finales gezien. Ik kijk nu in de gezichten van de dames. 1, 2 en 3 bij het verspringen. Klischina uit Rusland won dat. 1500 meter gewonnen. Kant ook anders door een Spanjaard. Olmedo was wel een mooie race. Het hoogspringen door een Italiaanse. Di Martino. En dan gaan wij ons heel langzaam maar zeker opmaken voor de echte sprinters. De 60 meter eerst bij de vrouwen. Men is hier keurig op tijd constant. Dat uh, zal over een minuut of vijf zijn en dan om vijf voor vijf de 60 meter finale bij de mannen. Ik heb het even opgezocht. Nog nooit hebben we bij de mannen een medaille gehaald op de allersnelste afstand, de 60 meter. Wel bij de vrouwen natuurlijk, Nelly Koman in 85, 86 en 87. Maar nog nooit bij de mannen en misschien, heel misschien uh, gaat het gebeuren met Brian Martino. Dat zou uh, heel erg, uh, Maria, uh, Brian Mariano, zou heel erg leuk zijn. Als deze man van de Nederlandse Antillen uit Willemstad iets uh, moois gaat doen. Maar dat is over een uh, kleine 20 minuten. Eerst gaan we nog de 60 meter bij de vrouwen krijgen. Uh, en uh, daar lopen hele goede Fransezes en Oekraïnses. Dat zullen we zo dadelijk gaan zien. Hebben we een nieuwe Nederlandse tafeltenniskampioen bij de mannen, Mark Brasser? Ja, die hebben we. En zijn naam luidt uh, Martijn de Vries. Hij had er uh, vier matchpoints voor nodig in zijn finale tegen Liu Qiang. Uh, hij kwam uh, 10-8 voor. Qiang kwam nog terug tot 10-10. Het werd 11-10 in het voordeel van Martijn de Vries. 11-11, toen 12-11. En toen won hij uiteindelijk met uh, 13-11. En daarna ging hij, door, uh, ging hij door de knieën. Ontzettend blij, deze Martijn de Vries. Ook leuk voor thuis. Hij heeft een jongere broer Boris de Vries. Die won vorig jaar. Eind vorig jaar verrassend de Nederlandse Masters. Nou, Martijn kan nu thuis komen... Ja mijn vriend, luister eens, ik heb gewoon de Nederlandse titel. Het is verdiend, hij heeft goed gespeeld, goede indruk gemaakt dit weekend. En hij is dus de terechte Nederlandse kampioen. Komt in een mooi rijtje, hij is er, Kane, Michel de Boer en nu, uiteindelijk, en nu dus uiteindelijk Martijn de Vries. Mooie, mooie overwinning, een goede Nederlandse kampioen.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 En dan gaan we schaatsen in de finale van de Wereldbeker. Sebastian Timmerman. En wat een finale. De duizend meter bij de mannen. Er staat heel veel op het spel. De Wereldbeker zegen. Maar ook wie als derde Nederlander volgende week in Insel mag gaan rijden. Kjeld Nuis heeft al gereden. Heeft de lat op 1.079 gelegd. En Sjoerd de Vries rijdt op dit moment. Hij, Kjeld Nuis en Jan Bos vechten met z'n drieën. Omdat laatste ticket Sjoerd de Vries. De oud-wereldkampioen bij de junioren uit de ploeg van Jack Ory. Rijdt tegen de Canadees. Philippe Riopelle. Daar rijdt hij langzaam maar zeker naartoe. 1079 is een tijd die Sjoerd Vries zou moeten kunnen rijden als hij een goede dag heeft. Dan zou hij zijn ploegenoot Kjeld Nuis moeten kunnen verslaan voorlopig. Na 600 meter is hij met 42,68 ietsje langzamer dan Kjeld Nuis ruim twee tiende van een seconde. En in de laatste ronde verloor Kjeld Nuis zo'n anderhalve seconde. Sjoerd Vries die nog voor ligt op de Canadees van binnen naar buiten toe. Hij heeft het nadeel van de laatste buitenbocht. Valt een beetje stil. Rio Pel komt dichterbij. Dan moet ik het nog maar zien of Sjoerd Vries die 1 1079 gaat halen. Hij gaat het verliezen van de Canadees. Rio Pel gaat denk ik de rit winnen. Dat gebeurt inderdaad. En Sjour Vries redt het niet. Nuis, die staat nog steeds bovenaan met zijn 1079 En moet nu dadelijk gaan afwachten wat Jan Bos gaat doen. Rio Pel had 1164. Sjour Vries 1174. Vier ritten wachten. En dan komt Jan Bos. De derde man die dus knokt voor dat ticket. En dan weten we na die rit wie er naar Insel gaat. En of de carrière van Jan Bos volgende week in Insel gaat eindigen. Dus schaatscarrière dan of dat de schaatscarrière van Jan Bos hier vandaag in Tilhof gaat eindigen. Ajax AZ Frank Wielard Ajax op een vroege voorsprong. Ja, dat is, zit natuurlijk lekker mee. Slordig ook van met name Schaars, die de Zeeuw zomaar liet lopen. daar vervolgens Moreno op aansprak, omdat die hem niet overnam. Ja, zo kun je natuurlijk alles proberen op te lossen als je zelf vergeet mee te lopen. Maar de Zeeuw, zo vrij als een vogeltje op de voorzet, die heel gemakkelijk... en uh, ruim de tijd kreeg die ook Ebeselio, uh, die hem uh, mocht uh, voorgeven. En nu moet AZ dus het antwoord gaan bedenken via uh, Schaars. In ieder geval wel een beetje balbezit inmiddels uh, voor de ploeg uit Alkmaar. Mooi Sander met een cross maar die gaat niet aankomen, wilde ik zeggen. Toch zit Elmer nog goed tussen voordat Suleimani kan ingrijpen. Klavan met een voorzet die uit de lucht geplukt moet gaan worden door Stekelenburg, doet hij in twee instanties. En dus is het gevaar voor de Amsterdammers weer eventjes weg en is het zoeken voor Ajax naar hoe gaan we opbouwen. Doorgaans doen ze dat rustig van achteruit, want daar heb je twee jongens die een fatsoenlijke paas kunnen geven. Die doen dat in eerste instantie even naar elkaar. Al de wereld vertongen. Dan gaan we de breedte in naar Blind aan de linkerkant. Die wil eigenlijk diep de bal wegleggen, maar uh, doet dat in tweede instantie toch niet richting Siem de Jong. En dus ebc als een soort van tussenstation gebruiken. En de Zeo die dan uh, besluit het maar weer helemaal opnieuw te beginnen. Omdat Ajax een beetje aan het rommelen is daar aan die linkerkant... legt hij even terug naar Stekelenburg. Dan gaan we het over rechts proberen. Via Van der Wiel, de wereld schuift een beetje op richting uh, de middenlijn. Dan geeft hij de bal. Uh, probeert hij althans in de richting van Eriksen te geven. Schaar zit er dan tussen. En dan komt AZ weer in balbezit. En zo schuiven we in die openingsfase een beetje heen en weer. Via Moreno gaat de bal breed naar Moisander. Moisander met veel tijd en ruimte. Maar voorin, geen beweging. En dan wordt het lastig voetballen in de eerste negen minuten. Zeker als je al met 1-0 achter staat. Dankzij die vlotte kol van De Zeeuw tegen Ajax. Ja, we het hebben over schaatsen. Duizend kilometer, bij de, duizend kilometer duizend meter bij de mannen loopt nu de kilometer natuurlijk. En dus vrouwen van Nederland die hebben die World Cup finale duizend meter volledig gedomineerd. Want Irene Wüst eiste in een bijna uitverkocht die half de overwinning uh, op met een tijd van 1,1576 honderdste. En daarmee bleef ze Marit Leenstra tweede en Laurine van Riesen derde voor. Jeroen Stekelenburg hoort u nu in gesprek met Irene Wüst. Iedereen weer gefeliciteerd met weer een overwinning. Jij ja, jezelf verschuilen richting volgende week is er nu echt niet meer bij, hè? Nee, nee, dat gaat uh, ja, niet meer lukken. Maar dat uh, geeft ook niet. Ik bedoel, uh, ja, ik heb een super weekend gehad. Twee keer gewonnen. En uh, ja, bedoel, uh, duizend meter vandaag was ook erg lekker. Gelukkig uh, ja, had ik weer een goede opening en een goede eerste ronde. Dus ik uh, geef veel vertrouwen voor de volgende week. Komt het zo makkelijk als dat het eruit ziet? Um, nou ja, ik kan moeilijk zeggen dat het heel moeilijk gaat, maar uh, nee, het gaat lekker. En uh, ja, het gaat, uh, het gaat gewoon goed. Dus ik moet nog één weekje vasthouden en dan uh, kunnen vorige week ook mooie dingen gaan gebeuren. Ja, nou, nou verval je in dezelfde woorden, hè. het gaat goed, gaat lekker. Dat is vaak ook fijn als je uh, in dat soort woorden jezelf kunt uiten. Maar is er, is er iets waar je, wat, je er, wat je aan kunt wijzen waardoor dat komt, waardoor je nu elke rit, ja, dat het goed gaat? Uh, nou, ik denk dat dat wel een beetje uh, vorm is. Ik denk dat als je in vorm bent, dan uh, hoef je niet zo te zoeken naar, uh, naar dingetjes. En dan, uh, dan ga je gewoon starten en dan loopt het vanzelf. En ik denk dat het uh, ja, de hele lijn van het hele seizoen is. Ik bedoel, um, ik heb na uh, vorig jaar heel veel rust genomen. En uh, in de zomer heel veel aan de basis gewerkt. Dus echt weer terug naar af. En ik denk uh, dat je dat... Uh, ja, nu heel goed kan zien. Ik bedoel, de basis is heel erg goed. Daar kan ik altijd op terugvallen. En uh, ja, ik bedoel, ik ben gewoon weer fit en fris. En dat is vooral het, uh, het grote verschil ten opzichte van de voorgaande jaren. Toch zat er aan het begin van het seizoen ook nog wel iets wisselvalligs in. En dat is nu aan het einde ja, eigenlijk ook helemaal weg. Ja, er zat wel iets wisselvalligs in, maar toch ook stond ik wel regelmatig op het podium. En deed ik altijd wel mee. Dus wat dat betreft ben ik... Uh, ja, redelijk constant dit seizoen met uh, ja, zeker de laatste maanden gewoon uh, ja, goed in vorm. Durf je nou al, ja, als je naar volgende week kijkt, durf je dan al een voorspelling te doen over twee, drie, misschien wel vier medailles?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 Volgend weekend dus, Ureen Wüst met andere Nederlandse schaatsers... gaan ze straks naar Insel, die mooie klassieke baan daar. Wij gaan even voor een prachtig nummer naar Andy Houtkamp. 60 meter vrouwen Andy, hè? Ja, de sprint bij de vrouwen. En we keken zojuist in het gezicht van Soumare, Miriam Soumare. Een Franse, Europees kampioen op de 200 meter. Outdoor, vorig jaar in Barcelona. En we hebben in baan 1 Krinci Keite uit Litouwen. Is ze zeker niet de snelste, want op papier is ze zelfs de langzaamste met 7,27. Maar het zit altijd dicht bij elkaar. 17 jaar jong in baan 2. Een enorm talent, Europees en wereldkampioenen bij de jeugd. ...is een uh, Engelse Jodie Williams. Uh, Remien is uh, uit de Oekraïne, opvallend. Twee Oekraïense sprinsters hier, eigenlijk een beetje uit het niets gekomen. Lopen ze even 13 en 7, 15. Ik weet niet wat ze daar het eten hebben gedaan dit jaar... ...maar het zit uh, in ieder geval wel goed met die Oekraïnsen. Remien in baan 3. Veronique Mang, vorig jaar zilver op de 100 meter in Barcelona. Loopt in baan 4, Française dus. En favorieten van het thuispubliek, Soumaré, ook een Française in baan 5... Uit Oekraïne, de snelste dit jaar, 7-13, heeft alle races die ze heeft gelopen gewonnen. Dus ook geen tweede of derde, maar gewoon alles gewonnen dit jaar. En eh, ook Padaebo Ezine, eh, de Ezine is haar voornaam, een Noorse van Nigeriaanse herkomst. De zilver in 2009 bij de EK Indoor in Turijn. En last but not least, de derde Oekraïnse Ristina Stoei. In uh, baan 8. Deze acht dames staan er bijna klaar voor. De speaker vraagt om stilte in dit prachtige sportpleis. Wat ook wel bekend staat uh, bij het judo. Als het ook weer helemaal uitverkocht is. Maar nu, al drie dagen lang, heel veel mensen ook vanochtend toen bij de meerkamp per twee onderdelen werden afgewerkt. En nu zitten ze allemaal klaar. Voor dit geweldige nummer, de sprint 7.13 is de snelste tijd dit jaar. Het Europees record is uh, 6.92 van Privalova. En het kampioenschapsrecord, jawel, 7.00 van Nelly Coman in Madrid in 1986 was dat alweer. Het is stil, want de dames gaan klaarzitten. De haartjes worden mooi gedaan. De Oekraïnse met blauwe nagellak en de Engelsen met blauwe nagellak zitten er klaar voor. En dan... Uh, kunnen ze gaan starten. De nogal gespierde bovenbenen worden aangetrokken. En dan gaan de bevallige heupen omhoog. En dan is de start daar en dan zijn ze goed weg. Nou, in uh, baan 6 is het uh, Poff. Die alles al heeft gewonnen, maar die gaat er nu niet winnen. Ofwel, nou, het is Poff, denk ik, voor uh, Remenien... De tijd is 7.13, dat is een goede tijd, dat is de beste tijd, even van de beste tijd van dit jaar, van diezelfde pof. Het is met honderdste van een seconde. De dames kijken ook naar het scorebord van wie heeft er nu in vredesnaam gewonnen, want ze kwamen zo'n beetje tegelijk over de finish. Vinci Keita was niet gestart, de Litouwse, dus kijken we naar baan 3. waar Reminjen uit Oekraïne heel hard loopt. Maar het is pof, die wint met 7.13 wordt zij Europees kampioen voor de Oekraïne. Frank Wielaert, komen we weer bij jou. Ajax AZ, nog wat gebeurt? Nou, nog een, we hebben een kwartier gevoetbald. 1-0 is het voor Ajax en uh, AZ aan de bal bepaalt niet sterk. Veel uh, mensen voor de bal staan stil en dan is het lastig uh, een medespeler bereiken als je zelf de bal hebt. En je zoekt een, een vrije man, die is dan zelden te vinden. En dus komt AZ nauwelijks van de eigen helft af. Ook nu gaat het weer mis. Is het dat Eben die bal tegen zijn hak aan krijgt? Anders kan hij zo doorlopen richting de goal van de Alkmaar. Dat had hij al eerder de gelegenheid toegekregen. Ook van Clavan, die de bal zomaar midden op het veld inleverde. Midden op de eigen helft nota bene inleverde bij Ebicilio. Het was dat hij nog twee tegenstanders onderweg tegenkwam. Anders was hij ook zo doorgelopen. Het gaat Ajax. Het wordt eigenlijk Ajax veel te gemakkelijk gemaakt. Ingooi nu voor de Amsterdammers. Ja, je ziet het ook aan Ajax. Ze voelen het, het tempo moeten worden opgeschroefd. Ze willen het AZ ook zo lastig mogelijk maken om die tweede fout zo snel mogelijk te laten volgen op die eerste waar de Zeeuw uit kon scoren. En nu uh, achterin even rondspelen bij uh, Vertongen. Al de wereld natuurlijk de Zeeuw zoeken. Schaars probeert er tussen te zitten. Die zit er half tussen, dat is niet genoeg. De Zeeuw heeft een, een flinke draaicirkel. Dus kan uh, Schaars alweer terugkomen. En moet uh, Ajax even opletten dat ze wel in balbezit blijven. Dat lukt uiteindelijk door aan de linkerkant Deli uh, Blind aan te spelen. Ebencilio dan tegenstandertje opzoeken of toch maar even terugleggen. Hij kiest uh, voor de laatste optie richting Eriksen. Eriksen houdt even de bal bij zich, temporiseert. Legt een ook een bal niet zo geweldig weg hoor. Althans als die voor Anita bedoeld was. Uiteindelijk is het al de wereld die oppikt. En dan kan de Ajax uh, weer komen via uh, Siem de Jong. Siem de Jong. Eriksen dan met een vrij schot. En de redding uiteindelijk van Esteban. Dat was weer een poging van Ajax. En dat is niet vreemd. Want Ajax is sterker in het eerste kwartier dan AZ. En staat dus volkomen logisch ook voor met 1-0. Gaan we schaatsen in Herenveen, uh, uh, Ja, misschien wel de laatste rit ooit van Jan Bos. Uh, zoals je Timmerman, wie zou het zeggen? Ja, wat zal er door hem heen gaan op dit moment? Hij oogt uh, gespannen, Jan Bos, op deze 6 maart 2011. Misschien dus inderdaad wel de laatste wedstrijd uit zijn carrière. De duizend meter, de afstand waar hij ooit Wereldkampioen op werd ook hier in Irenveen bij de weken afstanden in 1999. Jan Bos moet de 1, 1.09.70. Dat is de richttijd, de tijd van Kjeld Nuis. Jan Bos moet sneller zijn dan Kjeld Nuis. Jan Bos is vertrokken voor zijn duizend meter. In de buitenbaan rijdt hij tegen Danny Morris en de Canadees. Lopkov trouwens inmiddels het snelste met 1.9.55. Maar Bos moet zich richten op die 1.09.70 van Kjeld Nuis. En hij is dit seizoen al wel een keer sneller geweest bij de eerste wereldbekerwedstrijd. Ook hier in Heerenveen. Tiaf applaudisseert en juicht voor Jan Bos. 1678, de openingstijd van de voormalig wereldkampioen sprint. Morrison even met de hand aan het ijs. Dit is een lekkere kruising voor Jan Bos. Want hij kan mee in de slipstream bij de Canadees. Die uh, net ietsje voor Jan Bos langs is gekruist. Van binnen naar buiten. En Bos dus van buiten naar binnen heeft dadelijk wel de laatste buitenbocht. Jan Bos onderdoor gekomen bij Morrison. Hier had Nuis 42,39. Hier heeft Bos... 42 40 Het is een honderdste die die ligt op Kjeldnuis. Het komt aan op die laatste ronde van Jan Bos. Wordt het de laatste ronde uit zijn carrière of niet? Gaat hij volgende week naar Insel of niet? Hij valt een beetje stil op de kruising. Morrison komt weer richting Jan Bos. Misschien moet Bos dadelijk maar in die laatste bocht meegaan met Danny Morrison. Hij blijft er voorlopig voor. Morrison komt langs zij. Bos moet zich optrekken nu aan de Canadees. 1079 is de richtheid en Bos rijdt 10999. Het is klaar. De carrière van Jan Bos eindigt hier in Tiel op deze 6e maart. Kjeld Nuis gaat naar de WK afstand op de 1000 meter. Jan Bos steekt zijn hand op naar het publiek. Dat publiek dat staat aan de overzijde, dat staat allemaal op de banken. Hij krijgt nog een high five van Renate Groenebolt. En zo neemt Jan Bos afscheid van een schaatscarrière die lang was. Die hem heel veel succes bracht. Wereldkampioen sprint als eerste Nederlandse man. Wereldkampioen dus op de 1000 meter. Twee keer Olympisch zilver. De World Cup wordt beslist in de laatste twee ritten. Maar de carrière van Jan Bos zit er al op. Het publiek heeft het in de gaten. Het enige dat we nog missen is het Ja, jan Bos. Dat wil hij graag horen, heeft hij laten weten aan een collega. Maar dat zal misschien zo meteen wel komen. Eerst gaan we de 3000 meter afmaken met Davis Kuipers. En dadelijk ook nog Groothuis tegen Lima. Bos, zijn carrière is voorbij. En die houtkamp. Uh, is er iemand de zaal uitgesprongen? Het scheelt niet veel, Tom. Ja. Ja, 17 meter en 92 centimeter. 21 jaar jong nog. Teddy Tamgo uit Frankrijk. En wat waren ze hier? Helemaal door het dolle? Want die 1792 bij de drie sprongen, het instapspringen, betekent een wereldrecord. Het is nog bezig. We hebben pas twee sprongen gehad. Maar Teddy Tamgo zorgt voor een wereldrecord. En ik kijkt nu naar links. Daar zijn heel langzaam maar zeker de sprinters van de 60 meter bezig om zich warm te lopen. We gaan naar Tim Steens. Kijk vanmiddag naar Laren. Amsterdam zag Laren winnen en heeft ook de andere uitslagen. Tim, het is uh, ja, gezellig achter jou, hoor. Ik <laughs> het. Ja, het is niet zo heel druk. Heeft ja. Het heeft ook met de vakantie te maken. Maar het muziek uh, staat aan en het is gezellig. En ja, Laren wint, wint natuurlijk met 2 van Amsterdam. Dus het is een klein feestje hier op Laren. Kijken we even naar de andere uitslagen, Tom. Uh, Oranje-Zwart verliest op eigen veld. Verrassend van Rotterdam met 1-2. En het doelpunt van Rotterdam, het winnende doelpunt... in de laatste minuut van de wedstrijd door Jeroen Hetsberger. SCSC verliest op eigen veld met 1 -2. 1-4 van Den Bos, HGC wint met 2-1 van Kampong. Pinoké blijft het goed doen in deze hoofdklasse, wint met 5-1 van HDM. En Bloemendaal met de nieuwe coach, Dave Smolenaars, zijn debuut als coach op de bank bij Bloemendaal. Wint met 4-1 van hekkensluiter Tilburg. En uh, ja, twee van Teun de Goed debuut dus voor uh, Dave Smolenaars. En Lare wint met 2-1 van Amsterdam, ik zei het al. En met die, over die wedstrijd praten we even met uh, de aanvoerder van uh, Laren, uh, Martijn de Jager. Die staat bij me. Ja Martijn, uh, gefeliciteerd. Uh, als we even naar de eerste van het seizoen kijken. Toen verloren jullie met 7-3 van Amsterdam en vandaag ja. winnen jullie met 2-1. Ja, ja, een wereld van verschil natuurlijk. En, uh... Ja, ik moet alleen zeggen, die 7-3, uh, dat is natuurlijk een flink pak slaag. Alleen dat kwam een beetje tot stand in de laatste 20 minuten. En uh, zoals bekend uh, bij de hockeyers in Nederland... hadden wij de eerste uh, helft van de competitie, de eerste zes de Australiërs niet. Er waren nu twee van de vier wel weer bij. Twee anderen waren geblesseerd. Dus we waren wel wat meer op oorlogsterkte dan uh, de eerste wedstrijd. En dan kan je het wat langer volhouden tegen Amsterdam. En die vandaag zelfs 70 minuten. Dus dat is natuurlijk uh, hartstikke mooi. Was het een voordeel dat jullie vorige week al gespeeld hebben... en Amsterdam niet? Nou, ik denk dat het wel een, een flink voordeel is, eerlijk gezegd. Amsterdam heeft volgens mij... Uh, als het berichten moest geloven, sowieso een beetje een aparte voorbereiding gehad. Ze zijn vorige week naar New York geweest. Dus die ik en daar niet rokkieten? Nee, dat denk ik niet, nee. Dus die hebben, uh, van mij richten zich met name op de eindfase van de competitie. Want die staan er natuurlijk zo goed voor dat ze de playoffs eigenlijk al binnen hebben. Dus die willen dan uh, pieken, zoals dat heet. En, uh, en wij moeten natuurlijk uh, een in-all race uh, beginnen. En uh, we hebben vorige week al gespeeld en toen van Tilburg gewonnen. Dus ik denk dat dat zeker een voordeel is. Ja, even, je noemde ze al, de Australiërs. Het blijft natuurlijk een apart verhaal bij jullie. Hè? Voor de winstop waren ze een heleboel wedstrijden, waren ze er niet. In verband met die Commonwealth Games bijvoorbeeld. En nu zijn er weer twee geblesseerd. Uh, ja, hoe, hoe, hoe ervaren jullie dat zelf? Ja, nou dat, dat de blessure is natuurlijk heel vervelend. En daar kan je ja. niet zoveel aan doen. Dat kan natuurlijk met iedereen gebeuren. Alleen uh, als er spelers zijn die al veel wedstrijden hebben gemist... is het extra vervelend als ze ook nog een keer geblesseerd te raken. In het geval van Ebbe, die raakte hier tegen Kampong thuis geblesseerd. Die is een gebroken enkel. En dat is eigenlijk een hele nare blessure. Gebleken ook, want uh, het ziet er niet naar uit dat hij er voorlopig uh, sowieso meedoet bij ons. En Deurna doet over twee weken weer mee. En ik weet niet wat precies wat daar gebeurd is, maar uh, ja... ja. De play-offs, uh, ja, vorig seizoen zijn roerend op, want we zijn toen vierder geworden, we gaan het beter doen dan vorig seizoen. Maar ja, jullie staan op echt grote achterstand, hè? dus die play-offs hebben jullie eigenlijk al uit je hoofd gezet? Nou ja, dat natuurlijk dat, in principe niet. Alleen uh, als je 5.8 staat op twee ploegen, uh, dan heeft het ook weinig zin om nu te denken dat we wel even de play-offs zullen gaan halen. Uh, alleen als we spelen zoals vandaag en, uh, en zoals eigenlijk de best, vijf wedstrijden daarvoor ook al die we allemaal gewonnen hadden, dan... Ja, dan komen we als het goed is elke week misschien eens dichterbij. Uh, alleen we staan natuurlijk zo achter dat het weinig zin heeft om een uh, beetje bij de hand te doen over de play nu. Maar een goede wedstrijd speelt vandaag. En volgende week Bloemendaal hier ook. Ja, en de eerste de helft van de politie vloor daar met 9-1. Uh, <laughs> ik ik, ik durf te dat het ook de grootste uitslag blijft van Bloemendaal dit jaar. Uh, ook nog een keer tegen ons. Dus uh, ook daar wat, uh, wat goed te maken. En, uh... We gaan het zien uh, volgende week. Dankjewel uh, Martijn. Dankjewel. We kijken tot slot nog even naar de stand en naar die wedstrijden van vandaag. Dan zien we dat uh, Bloemendaal de nieuwe koploper is geworden. want ze hebben nu 29 punten uit 13 wedstrijden. Daarna Amsterdam en Oranje Zwart met 28 punten. En dan twee ploegen met 24 punten. Dat zijn Rotterdam en Pinochet. En die gaan dus voor de play-offs. Laren staat daar uh, 5 punten achter. Staan nu op de zesde plaats met 19 punten. Onderaan kijken we nog even op de 1e plaats. HDM met 6 punten. En helemaal onderaan Tilburg. Wordt een moeilijk verhaal voor de Tilburgers. Met hun coach, nieuwe coach Roger van Gent. Maar die hebben slechts vier wedstrijden uit 13 punten. 13 wedstrijden, sorry. We gaan weer schaatsen. Sebastian Timmerman, de 1000 meter finale wereldbeker. Okay. Stefan Groothuis met een grote glimlach op zijn gezicht... en een oranje cowboyhoed op dit moment op zijn hoofd. Want hij slaat een prachtige dubbelslag. Hij wint namelijk de 1000 meter in 1 66 Als enige binnen de 1 minuut en 9 seconden. Q-Yook Lee verslaat hij in een rechtstreeks duel. De wereldkampioen sprint. Lee wordt tweede. Shawnee Davis met 1.0921 op de derde plaats. Maar hij wint ook het eindklassement, Stefan Groothuis. Het is zijn vierde overwinning dit seizoen op een duizend meter in World Cup verband. En hij steekt toch maar even mooi die 50.000 dollar die je krijgt als winnaar van een afstand. Plus uh, natuurlijk gewoon de eer. Neemt hij mee naar volgende week, naar Insel. Succes dus voor Groothuis. Hij was al zeker van deelname aan de weken afstanden. Daar gaat hij op de duizend meter rijden. Samen met Simon Kuipers en met Nuis. Kuipers die reed trouwens minder goed op deze duizend ...wordt slechts uh, tiende en de duizend meter die, uh, of elfde moet ik zeggen... ...de 1000 meter die verder in het teken stond van het afscheid van Jan Bos. Tiende is hij geworden, het was niet genoeg om sneller te zijn dan Kjeldnuis. Even kijken waar ik Jan Bos zie, die is inmiddels van het ijs af. Die is op het middenterrein en er zal veel door het hoofd heen gaan van Jan Bos... ...want zijn carrière zit er dus op. En die Houtkamp, 60 meter mannen in Parijs. Hij heeft zijn haar uh, afgeschoren op een heel klein stukje na. En die, dat restantje vormt de letter M. En dat is de M van Mariano. Brian Mariano, Nederland, 26 jaar. 66 in de halve finale. Was meteen een PR en een Nederlands record. Hij loopt in baan 5. In baan 1, Cedric Nabe uit Zwitserland, 27 jaar. Emanuele de Gregorio uit Italië, 30 jaar. Brons, 2009 in Turijn. Francis Obiquelu, Portugal, 32 jaar, geboren in Nigeria. Zilver won hij al op de Olympische Spelen in 2004 op de 100 meter. Atleet van het jaar 2006, Christophe Lemaitre, drie keer goud vorig jaar. EK Barcelona, het zijn even wat tegenstanders. Die loopt in baan 4. baan 5. Mariano, de man van de Nederlandse antille, Geboren in Willemstad, was heel relaxed, heel heel relaxed, ook vanochtend nog. Hij wil een medaille halen, hij vindt dat hij dat moet doen vandaag. Dwayne Chambers, nog altijd Europees recordhouder. Groot-Brittannië. Veel doping gebruikt. Mag nooit meer meedoen aan de Olympische Spelen en de Commonwealth Games. Maar wel hier. Europese kampioenschap in baan 6. Marcel Mbanjok uit Frankrijk in baan 7. En Ryan Mosley Oostenrijk. Hij is geboren in Engeland. Maar getrouwd met de Oostenrijkse En heeft ook een Oostenrijks paspoort. Vandaar overigens geboren in Barbados. Maar wij kijken naar baan 4, baan 5 en baan 6. Met name met Lemaitre. De 20-jarige eh, ongelooflijk grote talent uit Frankrijk. En met Brian Mariano. In baan 5. Je hoort het, het is stil om me heen. Want de start is aanstaande. Dwayne Chambers in baan 6. 4, 5, 6. Daar gaan we op letten. De man in het oranje helemaal in het midden tussen die grootheden. Lemaitre en Chambers in. En dan gaan we kijken of hij het kan doen. De delen zijn omhoog en ze zijn weg. En dan ga je kijken. Hij loopt goed hoor, Mariano. Hij loopt goed, maar hij verliest het van Chambers. En hij verliest het ook van Lemaitre. En is het Obi Cuelo die wint? Of Chambers? In ieder geval is het de vijfde plaats, schat ik zo in, voor Mariano. En geen. Uh,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 Dit is Radio 1.